Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Rijke mensen en ondernemers moeten misschien meer belasting gaan betalen. Het kabinet gaat onderzoeken of dat kan helpen met het grote tekort in de begroting van de overheid. Gewone werknemers moeten daar niets van merken, zegt politiek verslaggever Ron Vrezen. De gedachte daarachter is eigenlijk, ja, het gaat goed met de economie, er wordt in het algemeen veel winst gemaakt. Dus is het reëel om daar wat geld vandaan te halen voor de grote problemen van dit, van dit moment. En als serieuze optie ligt bijvoorbeeld op tafel vanavond dat bedrijven die meer dan twee ton winst maken, daarover ook meer belasting gaan betalen. Of dat je meer belasting gaat betalen als je een tweede huis of een derde huis koopt. Het kabinet overlegt vanavond of dat haalbaar is en met hoeveel de belasting dan omhoog zou moeten gaan. Er is een schip gekapseist bij Rotterdam. Een binnenvaartschip sloeg om op de Nieuwe Waterweg. Er waren twee mensen aan boord. Eén iemand is uit het water gehaald, duikers zoeken nog naar de ander. Het is nog niet duidelijk wat het schip vervoerde, maar er was, het was waarschijnlijk geen gevaarlijke lading. Studenten die een master geneeskunde volgen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam kunnen vanaf september niet meer cum laude afstuderen. De master schaft het hele cijfersysteem af. De Unie wil hiermee stress onder studenten verminderen. Ongeveer een derde van de geneeskundestudenten in Nederland zou last hebben van burn-out klachten. PSV ligt uit de Conference League. De club stond vanavond in de kwartfinale lang 1-0 voor, maar uiteindelijk werd het 2-1 voor tegenstander Leicester City. En zo klonk dat op de lokale radio in Eindhoven. En dan lijkt het afgelopen. Het is inderdaad afgelopen. Benoit Bastien fluit voor de laatste paar keren in Europees Verband voor PSV. En fluit het Europese verhaaltje voor PSV ook uit. Niet alle Nederlandse kansen in de Conference League zijn verspeeld. Rond deze tijd trapt Feyenoord af tegen Slavia Praag. Het weer, opklaringen vanavond, het wordt niet kouder dan 6 graden. Morgen ook zon en droog, het wordt dan 12 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Hoogdorp, 4 kilometer file door een ongeluk, de weg is weer vrij.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 Ja, alsof het eigenlijk de seizoenen betreft. Uh, want het is eigenlijk steeds hetzelfde uh, verhaal. Uh, seizoenen, uh, de, de blaadjes komen aan de bomen. Dan wordt het zomer en dan wordt het weer winter. En dan gaat uh, ja uh, so, de metafoor die ik bij dat nummer uh, ja, pak. Ja. <laughs> um, maar dat is als je even een beetje luistert naar de tekst. Dan, uh, dan haal je dat er een beetje uit. Dus ik denk nou, dan gebruik ik die metafoor eigenlijk uh, erbij.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 High on a hill My head in the clouds But you're on the ground Want me to come down You know I want it I see the skies You mapped out our way Your way So I chose to follow mine Don't break my fall I will stand up on my own Like I always done Never needed you before I chose to leave your dead end road Change your path for me It's a dead-end road Chose to leave the dead end road.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 me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 Ja, het uh, nou is. Full uh, for love, baby. Ja. Uh, uh, het wordt niks. Nee, het is, maar, zoiets, uh, it, it, it is zoiets als uh, van je weet eigenlijk dat je je vingers er aan brandt en je doet het toch. Ja. Zoiets. Um, ja, precies, ja. ja ik uh, dank je hartelijk en we gaan hem even draaien. Jij ja. Ja, bedankt. Oké. Okay. Uh, ja, leuk. Uh, full for love, uh, hier is die van Dylan van Dam.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 Cafetjes waar, waar de live muziek is. En je hebt natuurlijk Tivoli en de echo. Het dus, dus, zit altijd... ook beneden, hè? Car gaat door. Ken je dat? Mm. In Utrecht. Dat, zit, dat, is, dat is een soort van. Uh, het ligt een beetje aan de gracht. Ja. En als je dan naar beneden zit, je echt niet zo'n. met zo'n boog. Oh, volgens mij heb ik daar echt recent iemand over. Ge... ik ben daar nog niet, niet geweest. Niet geweest? Nee. Moet nee. je er toch eens een keer. Uh, dat, ja. dat, dat, dat wordt nog, uh, en daar lijkt jouw muziek ook wel een beetje op.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 heel blij. We zijn ja. nu al een paar maanden gewoon elk weekend meerdere shows aan het spelen en het voelt echt zo goed. Ja, dat het voelt echt graag. meer alsof we aan het leven zijn. Ja. Zeg maar dat was een beetje niet zo de afgelopen maanden. Maar ja. nu, ja, ik ben er echt heel blij mee. Ja, Het komt los. Hè? Ja. Uh, uh, uh, het lijkt wel of iedereen gewoon zin heeft om gewoon weer lekker te gaan spelen in de zaal. Ook Zeker. Ergens, of ja. Ook. En ook lekker te luisteren naar muziek. Ja. De, dat, dat is ook heel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 die ga je dus morgen aantreffen hier in Muziekland. MUZIEK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 Oh man, can you teach us how to love and care? Make us.